Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdzorg moet weer drastisch op de schop. Het kabinet wil meer aandacht voor de zwaardere therapie en begeleiding... en minder voor kinderen die lichte zorg nodig hebben. De staatssecretaris van Ooyen, die over jeugdzorg gaat... zegt dat het systeem dat er nu is schadelijk is voor kinderen met ernstige problemen. Al lange tijd is er veel kritiek op de grote druk op de jeugdzorg... en de lange wachtlijsten voor jongeren die hulp nodig hebben. Tientallen vluchtelingen worden vanavond verplaatst vanuit het overvolle Ter Apel naar Geleen en Nijmegen. Daar worden ze opgevangen op locaties die eigenlijk voor Oekraïnse vluchtelingen bedoeld zijn. In totaal gaat het om 150 mensen. Het COA hoopt dat er hierdoor dit weekend meer ruimte is in Ter Apel. Daar sliepen afgelopen week mensen buiten omdat er geen ruimte meer is. Een man van 41 uit Amsterdam moet drie jaar de cel in omdat hij zo'n 50.000 ecstasypillen heeft vervoerd. Hij kreeg eerder dit jaar van agenten een stopteken omdat een van zijn koplampen het niet deed. En in de auto vonden agenten een grote lading drugs en de man had een stroomstootwapen op zak. En vorig jaar was het Songfestival in Rotterdam, maar dit jaar natuurlijk in het Italiaanse Turijn. Maar ook bij deze editie werken er achter, schermen, achter de schermen Nederlanders. En dat zorgt soms voor grote cultuurverschillen. De Italianen vinden ons Nederlanders echt super gestructureerd. Ze vinden ons ook heel vaak overdreven gestructureerd eigenlijk. En wij vinden ze natuurlijk een tikkie chaotisch wat ze ook zijn. Dus uh, ja, we vinden elkaar en af en toe staan we natuurlijk een beetje tegenover elkaar van hé, maar dit had je toch al lang kunnen regelen. Ja, dat komt morgen wel of volgende week wel. En dat vraagt soms van ons Nederlanders om even gas terug te nemen en te respecteren dat we in een ander land zijn met andere gebruiken. De finale van het Europese Liedjesfestijn is morgen. En daarin staat ook de Nederlandse inzending S10. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 8. Morgen volop zon en wat warmer dan vandaag tussen de 18 en 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. and i'm sorry if we try this again i promise that i will never leave I love